De Trouwe Prins Lang geleden leefde er een koning die maar één zoon had. De zoon was bekend in het land vanwege zijn charme en knappe verschijning. De zoon ging op een dag jagen. Opeens schiet er vanuit een bosje een gouden hert voorbij. De verwonderde prins beveelt ze een cirkel te vormen. Maar toen... Laat me gaan. Tot hun verbazing had het wezen een menselijke stem. Ik zal je ontelbare schatten geven. Ik heb al veel rijkdom, maar ik heb nog geen gouden hert. Dan zal ik je meer dan schatten alleen geven. En wat mag dat dan zijn? Ik zal je een ritje op mijn rug geven, zoals geen sterveling ooit heeft beleefd. Ja, goed hoor. De schitterende hert stond op. Zeven dagen en zeven nachten lang droeg het de prins de hele wereld over. Op de avond van de zevende dag raakte het weer eens de grond op aarde en verdween onmiddellijk. Prins Baramgor wreef in zijn ogen uit ongeloof. Hij was nog nooit van zijn leven in zo'n raar land geweest. Hoe ben je hier gekomen en wat kom je zoeken, mijn zoon? Ik reed achter op een gouden hert. Hij heeft me hier achtergelaten in het vreemde land en is toen verdwenen. Jij bent in duivelsland. Ik ben de duivel Jasdroel. Wiens leven je gered hebt toen ik op aarde was in de vorm van een gouden hert. Was jij dat? Kom met me mee, mijn zoon. De duivel Jastroel nam de prins mee naar zijn huis. Jastroel gaf hem wel honderd sleutels. Waarvoor zijn deze? Dit zijn de sleutels voor mijn vele paleizen en tuinen. Vermaak jezelf en ergens zul je vast en zeker een schat vinden die je wilt houden. Dus elke dag opende prins Baramgor een nieuw paleis en tuin. Keer op keer vond hij rijkdommen die meer waren dan iemand ooit kon wensen. Wanneer hij het honderdste paleis bereikte, was het een grot Vol met giftige slangen en insecten. Maar de tuin waarin het stond... Het was absoluut de meest fantastische van alle tuinen. De prins, betoverd, liep 7 kilometer de ene en 7 kilometer de andere kant op. Terwijl hij sliep, vloog de vee en prinses die de vorm van een duif had aangenomen, toevallig over de prachtige tuin. Toen ze de fantastische, erg knappe prins zag... vloog de vee richting aarde in verwondering vanwege zijn knappe verschijning. Niet eerder hadden ze elkaar gezien en ze werden hopeloos verliefd. En dus besloten ze zonder te wachten meteen te trouwen. Maar de prins bedacht zich dat hij beter even zijn gastheer... de duiveljasdroel kon raadplegen aangezien dit zijn land was. Ik heb een prinses gevonden om te trouwen... Geweldig! Tot het plezier van de jonge man leek de duivel erg tevreden te zijn. Prins Baramgor en de vee-prinses trouwden en leefden samen heel gelukkig. Maar de gedachte van zijn thuis keerde terug bij de prins. En hij begon intens veel te verlangen naar zijn vader en moeder. Wat zit je dwars, mijn prins? Hij begon te praten over ze tegen de prinses, zijn nieuwe vrouw... en bleef toen maar zuchten en zuchten en weigerde te eten... totdat hij behoorlijk bleek en dun werd. Je moet eten. Je kwijnt zo nog weg. Ah, maakt me niet uit. Ik wil naar huis gaan. Nu zat de duivel Jasdroel gewoonlijk elke avond in een kleine kamer... onder de prins en prinses en luisterde om zeker te zijn dat ze gelukkig waren. Hij vroeg prins Baramgor waarom hij zo bleek werd... en zo vaak aan het zuchten was. O, oh, beste duivel. De minzame jonge prins ging nog liever dood van verdriet... dan onbeleefd te vertellen dat hij verlangde om weg te gaan. Laat me mijn vader en moeder zien. Laat mij en mijn prinses gaan... Of anders zal ik zeker sterven. In eerste instantie weigerde de duivel. Maar uiteindelijk kreeg hij medelijden met de prins. Nou, goed dan. Maar je zult al snel terugverlangen om hier in duivelsland te zijn. Jouw wereld is veranderd sinds je bent weggegaan. En je zal problemen krijgen. Neem dit haar met je mee. Wanneer je het nodig hebt, verbrand het. En dan zal ik je meteen komen helpen. Het spijt me, ik heb niets. Oh jee, niet te geloven, jij bent het. Oh mijn prins, waar was jij gebleven? Ik werd naar een vreemd land gebracht, waar ik deze prachtige prinses ontmoet heb. Wat is er gebeurd met mijn stad? Waar zijn vader en moeder? Het spijt me, prins. Ze zijn er niet meer. Nee, dit kan niet waar zijn. Het spijt me erg. Inderdaad, zijn vader en moeder waren beide overleden... en een veroveraar had de troon opgeëist... en een prijs op het hoofd van prins Baramkor gezet mocht hij terugkomen... De jager ging akkoord om het jonge stel op de zolder van zijn huis te laten leven. Mijn oude moeder is blind. Ze zal je nooit zien komen en gaan. En je kan me helpen met jagen. Net zoals jouw jou eerst hielp. Dus verstopten ze zich in het huis van de jager. Nu op een mooie dag, toen de prins weg was om te jagen... maakte prinses Chappassant van de gelegenheid gebruik om haar mooie gouden haar te wassen. Haar lange haar hing rondom haar nek tot op haar enkels als een gordijn van zonlicht. En wanneer ze het gewassen en gekamd had, zette ze het raam open... zodat de frisse ochtendbries er doorheen kon waaien en haar haren konden drogen. Net op dat moment kwam de politiecommissaris van de stad voorbij... en zag de mooie prinses met haar mooie schitterende haar... Hij was zo overdonderd door de aanblik en viel zo van zijn paard de goot in. De commissaris kon niet stoppen met het praten over de prachtige vee... met gouden haar in het huis van de jager. Dit verhaal kreeg uiteindelijk de koning te horen... dus stuurde hij soldaten naar het huis van de jager. Maar omdat ze blind was, had ze geen idee waarover ze aan het praten waren... Er leeft hier niemand. Geen prachtige vrouw. Ook geen lelijke. Alleen ik en mijn zoon. Maar ga naar Zolder en kijk zelf als je dat nodig vindt. Met een mes maakte de prinses een gat in het houten dak. Toen nam ze de vorm van een duif aan en vloog weg. Zodat wanneer de soldaten binnenstormden ze niemand konden vinden. De prinses was erg ongerust dat ze haar knappe jonge prins moest achterlaten. Toen ze voorbij de blinde oude vrouw vloog, verluisterde ze in haar oor... Ik zal naar mijn vaders huis gaan, op de Smaragdenberg." Erg groot was zijn verdriet toen hij de zolder leeg terugvond. En de oude vrouw kon hem niets vertellen over wat was gebeurd. Behalve over de vreemde stem die ze had gehoord. Naar mijn vaders huis op de Smarachtenberg gaan? Dat is wat ik hoorde. Hij was eerst wat gerustgesteld. Maar toen hij even nadacht over dat hij geen flauw idee had waar de Smarachtenberg was, werd hij erg droevig. Hij weigerde te eten en huilde elke dag om zijn prinses. Uiteindelijk herinnerde hij zich het magische haar en gooide het in het vuur. Het was nog maar net aan het branden toen. Mijn prins, wat kan ik voor je doen? Laat me de weg naar de Smaragdenberg zien. Je zal hier nooit levend komen. Laat me je leiden. Vergeet alles wat is geweest en begin een nieuw leven. Ik heb maar één leven. En die is weg als ik mijn prinses kwijtraak. Als ik sterven moet, laat me dan zoeken sterven. Geraakt door de jonge prins beloofde Jasdroel hem weer te helpen zo goed als hij kon. Terug in Duivelsland gaf hij hem een toverstaf en bracht hem naar het huis van Nanak Chand de duivel. Je zal vele gevaren tegenkomen, maar houd de toverstaf dag en nacht in je hand en niks kan je gebeuren. Dat is alles wat ik voor jou kan doen. Maar Nanak Chant, mijn oudere broer, kan jou verder helpen. Hij hield de tovenstok dag en nacht in zijn hand en niets kon hem overkomen. Uiteindelijk kwam hij bij het huis van de duivel Nanak Chand. De duivel was net wakker geworden na twaalf jaar slapen. En hij had zo'n gigantische honger dat bij het zien van de prins zijn mond vol water liep. Hoe oh, kan ik je helpen? Toen de duivel Nanak Chant zijn hele verhaal had aangehoord, schudde hij zijn hoofd. Je zal nooit dus maar achter een berg bereiken, mijn zoon. Laat je door mij leiden. Vergeet alles wat gebeurd is. En begin een nieuw leven. Ik heb maar één leven. En die is weg als ik mijn prinses kwijtraak. Als ik moet sterven, laat me dan zoekend sterven. Dit antwoord raakte Nana Nanachand. Dus gaf hij de trouwe prins een doos vol met betoverd poeder... en zei hem verder te reizen door het Duivelsland... totdat hij bij het huis van de grote duivel Safet kwam. Safet is mijn oudste broer. Als iemand kan doen wat jij wil, hij zeker. Als je hulp nodig hebt, wrijf dit poeder op je ogen... en alles wat je dichtbij wenst, zal dichtbij zijn... Maar datgene wat je ver weg wenst, zal ver weg zijn. Toen de prins de duivel, de toverstaf en het poeder liet zien en het hele verhaal vertelde, schudde Safet zijn hoofd. Jij zal nooit de smaragdenberg bereiken. Laat je door mij leiden. Vergeet alles wat er is gebeurd en begin een nieuw leven. Ik heb maar één leven. En die is weg als ik mijn prinses kwijtraak. Als ik sterven moet, laten we dan zoeken sterven. Jij bent erg dapper. Ik moet mijn best voor je doen. Neem deze elvenmuts. Als je dit opzet, zal je onzichtbaar worden. Reis naar het noorden. En na een tijdje, in de verte, zul je de smaragdenberg zien. Doe dan het poeder op je ogen... En wens de berg dichterbij. Het is een betoverde berg. En hoe verder je klimt, hoe hoger het groeit. Op de top ligt Smaragdstad. Ga er veilig naar binnen door je onzichtbaar muts te dragen. Maar nog steeds kon hij haar niet vinden. Het was namelijk zo dat prinses Chappassans vader haar had opgesloten in zeven gevangenissen... uit angst dat ze weer zou wegvliegen omdat ze haar vader is, was hij bang dat ze naar de aarde zou ontsnappen... naar haar knappe, jonge prins. Als jouw echtgenoot naar jou komt, dan goed en wel. Maar jij zult nooit meer terug naar hem gaan. Dus huilde de arme prinses de hele dag. Want hoe kon een sterfelijke nu naar de Smaragdenberg komen? Toen hij haar zag, kon hij zich nauwelijks bedwingen om naar haar toe te rennen. Maar omdat hij wist dat hij onzichtbaar was, wachtte hij totdat de dienaar weg was en opende alle zeven gevangenissen één voor één. Ze dacht dat ze aan het dromen was. Maar toen alles verdwenen was, was ze overtuigd dat er iemand bij haar in de kamer was. Wie eet er van mijn bord? Mijn lieve prins! De dienaar die de volgende dag kwam... was verbaasd toen ze de jonge prins naast zijn prinses zag zitten. Toen de koning het hele verhaal had gehoord... was hij erg tevreden over de dapperheid van prins Baramgor... en beval dat de prinses vrijgelaten werd. Haar echtgenoot heeft zijn weg naar haar gevonden... De koning wees de prins aan om zijn opvolger te worden. De trouwe prins Barangor en zijn prachtige bruid leefden nog lang en gelukkig in het smaragden koninkrijk.